In de Amerikaanse staat Virginia is een straaljager neergestort op een huis. De twee piloten konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. Eén van hen raakte lichtgewond, net als iemand op de grond. De bewoner van het huis was op het moment van de crash niet thuis. Het toestel, een F-18 Hornet van de Amerikaanse marine, was net opgestegen. Boven de plaats van de crash hangen zwarte rookwolken.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 In Oorschot heeft een jongen van 13 een meerval gevangen... die groter is dan hij zelf. De jongen is 1,53 en de vis is 5 centimeter groter. De jongen, Stijn van den Oever, haalde de vis omhoog in een forellenvijver. Het kost hem bijna een uur om de vis uit het water te krijgen. De meerval heeft zijn vrijheid teruggekregen.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 een van de vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime van Daisy Boutersen... die op 8 december 1982 vermoord is. In deze week, waarin duidelijk is geworden dat de daders door de amnestiewet vrij uitgaan... vertellen zij voor het eerst hun verhaal. Um, en wij gaan elkaar tutoyeren, omdat we uit dezelfde gemeente komen. Uh, daar zijn wij opgegroeid, ik ken jullie ook, dus is het je... Uh, Eddie, om maar, leg de microfoon maar even neer hoor. Die heb je nu voorlopig uh, <laughs> nog niet nodig. Uh, Eddie, want jullie besluiten nu om het verhaal te vertellen. We ja. hebben het er privé al vaker samen Lops. over gehad. Waarom wil je nu wel met dit verhaal de publiciteit? Nou ja, omdat het al zo lang duurt, weet je wel. Uh, en, en nu wordt in één keer duidelijk dat het helemaal niet meer waarschijnlijk mogelijk is dat, om de mensen te vervolgen. En dan denk ik, ja, dan moet ik toch ook maar uh, mijn zeggen gaan doen, want... Uh, ja, ik vind, ik vind het uh, best heel erg, ja. Asja, hoe, hoe geldt en dat ik voor Ik heb het jou? idee dat dit het laatste is wat ik kan doen. Wij hebben bewust nooit de publiciteit opgezocht. En uh, uh, het is een, een verwerking wat je zelf als gezin doet. Maar uh, nu dit alles opgerakeld wordt en uh, de wet uh, is aangenomen... heb ik zoiets van, ik wil mijn stem laten horen... dat ik er echt absoluut niet uh, tegen kan dat het inderdaad zo gekozen is, dat ze ervoor gekozen hebben. Ja, want, want heel even, gaan we gaan het straks nog uitgebreid mm. over die amnestiewet hebben. Omschrijf eens even dat gezin van jullie, dat grote gezin. Wij komen uit een gezin van tien kinderen. en Negen zonen, één dochter. Dat ben jij? Dat ben ik. <lacht> <lacht> um, en uh, ja, een heel hecht gezin. Um, uh, onze ouders, die hebben ons uh, uh, met de, de middelen die ze hadden uh, echt... Uh, Groot gebracht en uh, heel veel plezier. Natuurlijk uh, hebben we minder leuke dingen meegemaakt, maar echt een hecht gezin. En ik als enige dochter moet ik eerlijk bekennen dat het een beetje verwend. Ja. Ja, maar ja. De... Prinsesje van het gezin. Prinsesje hè? van het gezin. Mag ja. Ja. Ja. toch ook wel. Ja. Dat mag. Van mij mag alles. Ja. Maar maar even even. Want wanneer zijn jullie naar uh, Nederland gekomen? Ik dacht in de jaren, ja, begin 70. Hè? Ja. Begin 70, ja. maar, mijn, uiteindelijk was het zo dat mijn vader, die had gewoon een goede baan in, in Suriname. Maar vanwege uh, stakingen van scholen en dingen dat, dat gewoon maar niet liep in Suriname. En natuurlijk de corruptie, hè, die uh, hoogte vierde in Suriname. Heeft mijn vader besloten van jongens, we gaan naar Nederland toe. Uh, ik wil mijn kinderen goed uh, laten studeren. Wat ook gebeurd is, dus alle, alle kinderen hebben ook uh, een behoorlijke studie gevolgd. Ze zijn allemaal goed terechtgekomen, dus we hebben geen criminelen binnen het ge gezin, <laughs> zeg maar. Dus uh, nee, nee, dat is eigenlijk de voornaamste reden dat mijn vader ja. besloot. Een beter leven voor de kinderen. Ja, ik denk dat het voor veel Surinamers in de tijd gewoon Ja, dus jullie zijn hier naar, uh, naartoe gekomen. Mm -hmm. um, uh, en John, wat laten we het maar gelijk over John hebben. John heeft uh, zijn studie in Suriname afgerond. Hij... Uh, um, hij uh, was al vrij ver in zijn studiejaar en daar heeft hij zijn studie afgerond. Hij is wel naar Nederland gekomen omdat mijn moeder dat heel graag wilde. En hij heeft zijn, uh, uh, hier heeft hij een, een, een, een deel van zijn studie uh, ja, ook afgerond. En hij is een paar jaar hier gebleven, maar het was niet zijn ding. En hij wilde heel graag weer terug. En mijn ouders hadden zoiets van, ja, je bent hier niet gelukkig, dus ga jij maar... Ja, want hij was de oudste hè, van dat gezin. Hij was de oudste, ja. ja. Hij is dus toen achtergebleven, toen jullie ja, met z'n allen kwamen. Klopt. klopt, Maar uiteindelijk was het onhoudbaar, hij wilde terug, Eddie. Ja, Waarom ja. was dat eigenlijk? Nee, nee, Waarom kijk, wilde hij, hij terug? Is een, hij is een uh, tijdje hier directeur geweest van de Stichting van Surinamers. Uh, hij heeft best wel veel gedaan voor Surinamers hier in Nederland. Maar uh, zijn ambitie was toch dat hij de advocatuur in wilde... wilde. En uh, terug wilde naar Suriname, want dat was toch zijn ding. Ja, dat was zijn, en, land. Uh, ja, dat was zijn land. En dat was land. Kijk, dat gevoel heeft iedereen wel, maar John is daar, uh, wilde daar ook zijn carrière maken. Wilde ook wat betekenen voor de Surinaamse volk. Dus hij nam, toen hij daar de, de advocatuur in ging, nam hij ook veel... Uh, pro bono zaken aan, weet je wel. Uh, dus, uh, Prodeo. Prodeozaak, sorry. Ja. Uh, dat, dat deed hij heel vaak. Dus ja, een heel sociaal persoon. Was ja. dat eigenlijk. Hij besloot terug te gaan, maar hij besloot ook daar om, want dat was in de periode dat Boutus inmiddels aan de macht was ja. gekomen. Ja. Hij heeft ook mensen verdedigd Klopt. die Klopt. tegen Boutussen waren. Klopt. Dat heeft ja. hij gedaan. Onder andere Amokus. Ja. En, en, en uh, Mijnals. Uh, nou, hij heeft een aantal mensen uh, verdedigd. En ik denk dat dat. Um, ja, dat, dat wilde men gewoon daar niet. En dat is denk ik ook de een van de redenen, dat ze hem ook hebben vermoord. Ja, want wat, wie waren het die die verdedigden? Mijnals, Zital. Ja, um, en er waren nog twee andere. Maar en wat was, waren dat voor mensen? Voor wie dat niet uh, weet? Dat, dat waren uh, ook militairen. En er was één jurist, ik ben zijn naam even kwijt, ik had het toevallig uh, nog even gelezen, maar uh, het waren ook mensen, Zital uh, was ook een... een, een, een uh... Maar dat waren mensen die tegen ja, ze, waren, maar ze over waren? de duidelijkheid. ze zaten ja. ook in de koep, maar ja. daarna gebeurde kennelijk het een en ander waar ze, niet, uh, waar ze geen voorstander van waren. En die moesten dan weer beschermd worden ja. tegen Bouts. Nou, ja. Maar, maar toen, toen jullie broer terugging daar naartoe. en ook uh, in dit circuit terecht kwam. Nee, en toen... tegenstanders van Boutsen nee, ging was... bijstaan. Nee, hadden hij... jullie niet zoiets van: kijk uit. Nee, toen hij daar was, toen hij uh, terugging naar Suriname. was dit nog niet het geval. Er was geen koep. Hij is gewoon teruggegaan. Daarna, toen die koep uh, gepleegd werd. Hij is ieder jaar met vakantie naar Nederland gekomen. en heeft ook, uh, Mijn vader heeft hem op een gegeven moment gewaarschuwd... van, god, het gaat niet goed in Suriname. Uh, uh, je hoort allerlei signalen. En ook de uh, mensen die hier waren, van de ambassade, die hadden hem gewaarschuwd. En hij had zoiets van, er gebeurt geen rare dingen in Suriname. Surinamers zijn niet zo. Het zijn uh, hele relaxte mensen... Wij, uh, het is niet zoals in Guyana en dat soort dingen. Zo zijn wij in Surinames niet. Hij was de heilige van overtuigd dat dat dus nooit zou gebeuren. Niet in Suriname. Ja. Nou, Laten we dan gelijk maar even teruggaan naar 1982. Dan zullen we eens even luisteren wat er toen toch gebeurde. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername... die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan... vroegtijdig kunnen veredelen. Hier is de radio-nieuwsdienst met een ingelaste uitzending. In Suriname zijn mensen die gisteren werden gevangen genomen geëxecuteerd. De Surinaamse radio maakte eerder bekend dat enkele arrestanten zijn doodgeschoten toen ze probeerden te vluchten. Op het moment dat het vervoer van het fort naar de kazerne zou plaatsvinden... voltrok zich een ongeluk gebeuren waarbij een deel der verdachten het leven liet. In zijn voorhoofd was er een gat, dus... Van het verhaal van Botersse dat de jongens op de vlucht zijn doodgeschoten, klopt dus niks. Want op de vlucht doodschieten doe je van achteren en niet van voren. Ja, van deze mensen die toen om het leven kwamen, die 15, die bekend werden als de decembermoorden, daar was jullie broer bij, ja. Jon. Ja. Ja. En wanneer hoorden jullie dat dit was gebeurd, Eddie? Um, nou, mijn ouders, was typisch. Mijn ouders zouden naar Suriname gaan um, met vakantie... om mijn auto nieuw te vieren met John. Uh, want had net een zoontje gekregen... die inmiddels zes maanden oud was, hè? Uh, Akash. En um, wij, gingen, wij hoorden op het journaal thuis... dat er iets in Suriname gebeurd was... Maar mijn ouders zouden op 9 december of zo vliegen. Een dag daarna? Ja, bij wijze van spreken. Ja, dag daarna zouden ze vliegen naar Suriname. Dus wij gingen met z'n allen, met een aantal broers, mijn ouders naar Schiphol brengen. En toen bleek op Schiphol dat de vliegtuigen niet vlogen, omdat er iets in Suriname was gebeurd. Dus op Schiphol was dat emotioneel. Toen zijn we terug naar huis gegaan. Toen hebben we de volgende dag weer geprobeerd om naar Schiphol te kijken of dat kon... Toen zijn, uh, wat, dat blijft nog, blijft nog heel goed bij, weet je... Toen hebben alle broers krant gekocht, hè, de NRC, de Telegraaf, noem op. En uh, ik kan me herinneren dat in de Telegraaf de namen van al die vijftien uh, mensen erin stonden... en de andere kanten dat niet weergaven. Dus toen kwamen broers naar elkaar van, gaan we het vertellen aan de ouders of wat, niet? Dus, wat stond erin? Nou, de, de namen van al die mensen die vermoord waren. Jon Baburan was John, ook vermoord. Precies, ja, ja. En toen dachten we van, dat doen we maar thuis, gaan we het thuis vertellen. En toen zeiden we, John komt er ook in voor... En ik denk dat mijn ouders het gevoel ook hadden hè? Dat, dat, dat, uh, dat hij erbij was. Ja, dat gevoel heb je dan eenmaal. Dat gewoon het ergste gebeurd. Dus, Want wisten jullie wel wat er aan de hand was? Ik bedoel, wisten jullie nou, wat, niet wat er echt, gebeurd Nou, niet echt. Nee. Nog niet nee. echt. Ook niemand wist dat. Er was iets gebeurd, maar nog niet wat er echt gebeurd was. Hè? Dat mensen waren vermoord en dat bijvoorbeeld John erbij was. Ja, dus, en toen jullie dat doorhadden, toen een van je broers dat las in de krant... Ja. zijn u teruggegaan ja, naar, naar, naar huis, huis ja. om het daar tegen je ouders ja, te vertellen. Klopt. En, en wat gebeurde er? Hoe was jij daarbij, Asha? Ja, want het, het, het, het gekke is... En het, dat vergeet je nooit meer. Nee. Dat je ouders uh, in één dag en nacht oud zien ja. worden. Letterlijk ja. oud zien worden. Het was ongelooflijk. En die mensen braken gewoon. Het was, er was niks meer over. En dan leef je op een, een soort automatisch piloot. Wat om je heen gebeurt, je hebt geen besef. Totaal niet. Ook als gezin niet. Want je bent aan het overleven en je bent probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Want je weet niks. En uh, de meest uh, lugubre verhalen deden zich de ronde van uh, hoe hij eruit zag. Wij wisten het niet, we hadden nee. hem niet gezien. Hij was net erover gezegd dan? Ja, van hij is. Uh, nou, hij is uh, aan, aan de rechterkant helemaal doorzeept met ja, kogels. Dus, met de kolen van zijn geweer is zijn uh, bovenkaken uh, in elkaar geslagen. Meest... Weet je, echt, echt bizarre dingen. Wat je, wat je hoorde, allemaal wat er gebeurd was. En met anderen ook, met andere mensen, hè, andere geslachten. En het filmpje is: mensen nee. willen het met je delen, maar nee. jij bent zelf nog niet. Zover ja. dat je dat kan, dat je het beseft. En je wil je ouders beschermen, je wil je gezin beschermen. Dus je wil die mensen eigenlijk de deur uit hebben. Ja. Want je wilt dat ze het verhalen niet horen. Nee, want van welke mensen hoorden jullie dit? Gewoon mensen die op bezoek komen. De, nou ja, familieleden ja. die allemaal betrokken waren. Ook de buren, ja. uh, mensen, weet je De buren, de vrienden, ja. iedereen die, uh, die ja, daar wat mee... Moest... Nou, ja, Ik denk... moet zeggen, op mijn werk, toen ik uh, bij de Social werkte, werd ik ook ontzettend opgev goed opgevangen door collega's toen de tijd. Ik kreeg ook de ruimte om, om uh, kijk maar wanneer je kon werken, weet je wel, de ruimte daarin. Dus uh, ik denk, iedereen was daar vol op. Het was natuurlijk heel groot was, nieuws in ja, Nederland. Gewoon, precies, het dus, speelde uh, natuurlijk ja. van alle kanten ja. en jullie zaten daar gewoon ja, echt middenin. helemaal middenin. Ja, ja. Ja. Precies. En, en hoe is dat toen verder gegaan? Nou, want je want wie ouders, is zijn naar Suriname? Gegaan? Nou, mijn, wat nu mijn oudste broer is, is naar Suriname gegaan met mijn ouders. Ja. Want zij uh, mochten dan wel bij John. En uh, zij konden samen met mijn schoonzus die daar woonden... zeg maar de begrafenis regelen. En wij uh, waren met z'n allen hier achtergebleven en hoopten op nieuws. En hoopten nee. dat, hè, op iets positief nieuws. Maar ja, dat was gewoon niet. En, Jullie zijn er niet naartoe gegaan? Nee, nee, nee. nee, nee. alleen mijn ouders en uh, mijn oudste broer. En dat was voor hun verschrikkelijk. Ook mijn schoonzusje die daar uh, woonde... en die, uh, uh, waarvan zeg, mijn broer weggesleurd is uit huis... Die was ook raarloos. Nou, ja, wat je dan overkomt op dat moment is verschrikkelijk. Maar wanneer hadden jullie door dat dit misschien gewoon een, een hele ordinaire politieke moord was? Um, was dat gelijk duidelijk? Nee, op dat moment niet. Want dat, het was te druk en uh, te veel uh, vragen. Het moment, zeg maar, en, en, toen mijn ouders terugkwamen en uh, mijn broer vertelde hoe John er aan toe was, en dat je dan hoort van uh, wat inderdaad werd gezegd van uh, tijdens het vlucht werden ze vermoord, is helemaal niet waar. Deze nee. mensen zijn gewoon opgepakt. Dus ja, want dat letten. werd gezegd. Bautus ja, heeft gelijk gezegd... deze mensen zijn inderdaad vermoord. En dan blijkt dat het dus niet het geval is. Want ik had ook zoiets van... mijn broer is nooit uh, iemand geweest die zegt van... jongens, ik ga in opstand en ik ga zorgen dat ik... Nee, want dat werd opkom. gezegd. Hè? Dat ja. zijn een koekvoorberaande. Ja. En dat er, zo is hij nooit geweest. Hij had ook geen ambities in die richting. Nee, nee. nee. En toen uiteindelijk zijn je ouders weer teruggegaan naar Nederland... Op welke manier heeft dit het leven verder in jullie gezin bepaald? Nou, zoiets zo loopt natuurlijk als een rode draad door je leven heen. Zeker voor mijn ouders. En uh, ook voornamelijk natuurlijk uh, dat John uh, het gemaakt had als advocaat. Het was een, gewoon een hele goede advocaat in Suriname, Hij was heel populair. En... Uh, en ook trots van het gezin, denk ik. Uh, dus zo moet je het ook zien. Hè? Dat de oudste broer. En hij was ook natuurlijk ook een vaderviger hè? bij ons in, in ons gezin. Oudste broer. Of, het, oude ja. broer, zo werkt het uh, Dus ja, het heeft een behoorlijk impact gehad. En hey. ook nog, daarnaast is het nog zo... dat toen John daar was, uh, was ook de broering... Want dat, daar was hij ook mee bezig om voor mijn ouders te zorgen... dat ze hun oude dag daardoor zouden kunnen brengen. Hè? Hij was bezig, had plannen om een huis te bouwen voor ze. Hij had, had zelf een huis gebouwd... Uh, had ik plannen om meerdere kinderen te vragen om terug te gaan naar Suriname. Ja, maar wanneer hebben jullie voor het laatst contact met hem gehad in die tijd? Ik heb telefonisch contact gehad twee dagen voordat hij vermoord was met hem. Toen heb ik nog zelf telefonisch contact met hem gehad. Um, waar ging dat gesprek over Gewoon Gewoon normaal, dat is niks anders. Nee. Bijzonders. Want er was niks. Je nee, hebt niks gemerkt dat er iets dreigde... of dat er iets met hem nee, aan de hand nee, was. Nee, hij nee. Was, dat was helemaal. Ik denk dat voor iedereen het ook een, een, een, een soort. Uh, ja, compleet nieuw was voor Surinaams begrippen, maar ook compleet van hoe kan zoiets in Suriname gebeuren? Omdat men elkaar kent gewoon. Het is ja, een dat kleine is... gemeenschap, het is hecht. Dit gebeurt gewoon dit in Suriname, want als je net niet. vertelde. Het ja, ja, dus, dus, gewoon. Ja. Niet. want wat, jij wilde net inbreken. Ars, nee, dit, dit, dit, is, dit is niet mogelijk. Als je nagaat gaat dat John uh, ieder jaar bij ons kwam en dan uh, uh, zijn vakantie, zeg maar een week, anderhalf week met zijn. want dan was het moederjaar. En hij had al die dingen voor zijn huis gekocht. En toen zei hij ja. tegen me van... joh, als mama komt, zorg dat, dat je het dan meegeeft. Dan heb ik alles nieuw. Hij heeft nooit iets gezien. We zijn op vakantie geweest met mijn man en John. En de foto's, iedere keer als ik naar die foto's kijk... we zijn een week in de Parijs geweest, hij heeft die foto's nooit gezien. Want ik had een zetje voor hem gemaakt, een zetje voor mij. Dat doet zeer. Hm. Dat doet ontzettend veel zeer. Hm. Maar als Eddie nou zegt... Het, het, het, het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van ons leven geworden... Hoe, op welke manier heb jij dat beleefd, Asja? Ja, het is... Uh, um, als je nagaat dat, dat, dat je ieder, ieder jaar kwam die over. En ieder jaar... Uh, ja, wij als gezin, wij zijn gek op eten. En John kon ons meesleuren in dat hele eten gebeuren. Dat hebben we nu nog. Dus uh, uh, je mist hem altijd. Je, je, alle gebeurtenissen. Op een gegeven moment ga je wel door met je leven, maar dat gemist blijft. Ja, want hoe beleven jullie bijvoorbeeld december, de, de, de decembermaand? Dat is verschrikkelijk. Dat is, vrienden, maar... dat is ja. echt verschrikkelijk. En mijn moeder, uh, uh, ze is helaas overleden. Maar um, uh, het moment dat september, dan John was uh, 8 september jaar, dan was mijn moeder al niet lekker. En dat ging door naar december en pas in januari kwam ze weer een beetje bij. Dus die ja. maanden van september tot en met december is ja. bij ons echt altijd wel uh, behoorlijk dramatisch. Nou, en werd er dan ook wel daarna ook gesproken over de hele politieke situatie in Suriname. Ja. Ik bedoel, ze het jullie misschien ook meer politiek bewust of strijdbaar? Of had nou, je ja, zoiets van, ik ga er naartoe? Nee, of... maar kijk, mijn vader is, uh, uh, voor mijn vader is het gewoon iets wat die, waar hij die mee opstaat en naar bed gaat. Nog steeds? Ja, ja. nog steeds. Nog steeds. Dat is, uh, Hoe oud is jouw vader nu? Mijn vader wordt 84 in mei. Uh, die is 83. En die heeft zijn, uh, de helft van hem verloren, zegt hij altijd. Mijn moeder is vorig jaar overleden. Dus dat was gewoon één. En, uh, nou, die heeft er daar heel erg moeilijk mee. Maar dit, wat nu ook nu gebeurt... Ik merkte ook, ik was afgelopen zondag bij hem. Nou, het komt gewoon zwaar aan bij hem. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat speelt gewoon een belangrijke rol in je leven. En zeker uh, als je je kind overleeft. Weet je, en dat, dat merk je gewoon bij hem heel erg. En ja... Uh, ja het heeft een behoorlijke impact. Kijk, en, en wij als kinderen... Uh, je, je krijgt je eigen gezin. Je gaat er ook anders, je, je gaat er anders mee om. Maar voor hun is het gewoon heel moeilijk. Maar goed, is het voor jouw gezin, want je hebt ook drie kinderen. Nee. Is dat ook nog steeds onderwerp van gesprek? Dat hun oom is vermoord in Suriname bij de decembermoorden? Als, als, als, het, als, het, als er weer iets op, op, op nieuws komt, op, op journaal of in de media... Dan, dan vragen ze wel iedere keer ernaar. Dat is wel heel verpakt. En wat zeg je dan? Nou, dan, Ik vertel gewoon de waarheid. Dat hij vermoord is door, door een stel misdadigers in Suriname. En uh, dat, dat is gewoon zo. Dat zijn mensen die gewoon... Uh, criminele zijn, ik bedoel, zo ja. simpel is dat. Laten we heel even naar deze week gaan, want dit was natuurlijk... inderdaad een week waar jouw vader niet blij van werd... en heel veel mensen in Suriname en ook Surinamers hier in Nederland... waaronder jullie, Asha en Eddie Baburam, die dus de zus en broer zijn... van John Baburam, die een van de vijftien politieke tegenstanders was... die in 1982 om het leven is gebracht, op 8 december. Laten we heel even gaan luisteren naar een overzicht van deze week. Dit wetsontwerp is aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. Het is vandaag een zwarte bladzijde in de geschiedenis van, uh, van de Nationale Assemblee. Ik vind uh, dat we moeten gewoon doorgaan met het leven. Anders blijven we op dezelfde plek staan. De amnestiewet voor president Bouterse en de andere verdachten van de decembermoorden in 1982 is niet goed gevallen in Nederland. Het zou echt niet te verteren zijn als het strafproces nu wordt stopgezet. Wij vinden dat echt volstrekt onaanvaardbaar. En ik heb ook eh, nog eens bekrachtigd het feit dat de verdachten van de 8 decembermoorden Nederland niet in zullen komen. Ik bied verantvuldigingen aan aan Brandweer. Ik bied verantwoordelijkheid aan aan Syriodaan. Ik bied voor aan John Baburam. Jullie zitten allebei te luisteren. Hoe, hoe voelt dat dat dit gezegd wordt door de oppositie? Excuses aan en, John Baburam? Dat doet heel zeer. Ja. Dat er iemand is die zich bewust is van dat er een wet is aangenomen... wat eigenlijk niet kan. En, en, en je, je biedt excuses aan uh, meer dan terecht... Maar het doet wel zeer. Ja, want hoe is het om, om de naam te horen dan? In het ja, parlement. Heel, ja, vervelend. Ja. Heel pijnlijk. Ja, wa ja. want. Wat? Nou ja, het is gewoon vervelend, gewoon. Weet je. Dat, dat, dat, dat, ja. je hoopt gewoon dat, dat iets positiefs. Toen de tijd was met het Hof van Justitie in 2000, hebben ze ook getracht hè, om, uh, om uh, wat te ondernemen. Maar er gebeurt maar niks. Weet je. En dat is zo uh, frustrerend. Hè. Dat je, dat er, uh, ja, daar heb ik niks aan. Excuses aanbieden, daar heb ik ja. gewoon niks aan. Dat, Nee, dat doet en meer pijn dan het. Uh, ja. Waar hebben jullie wel wat aan? Nou ja, ik, ik vind gewoon dat die mensen berecht moeten worden op, hè, uh, op een normale manier. En de schuldigen moeten gestraft worden, gewoon, punt uit. En ik heb daar geen. Uh, weet je wel? En, en, en als, dan ben ik vrij, denk ik. Weet je wel? Het is niet alleen als de waarheid naar boven komt en, hoe, en waarom het gebeurd is. Maar ik vind dat de, de schuldigen gewoon bestraft moeten worden. En, en dan ben ik ook vrij, denk ik. Maar vrij waarvan? Nou, van de emotionele gevoelens zie je waar je bijna dagelijks mee loopt, denk ik. Ja, dagelijks? Bijna dagelijks. Bijna dagelijks. Nou, nu weer elke dag. Weet je wel, ik kijk, een tijdje niet, maar als het weer gebeurt in december... en je krijgt weer zo'n zo wet die dan aangenomen wordt... en de zaak komt weer in de media... en je moet dat werk en je kinderen uitleggen... dit en dit is gebeurd en, uh, en die mensen lopen nog steeds vrij rond... dat is pijnlijk. Dat is heel erg pijnlijk. Geldt dat voor jou ook als je... Het, is het, het, het verdriet wat je met je meedraagt dag in dag uit... Uh, wat je ook niet deelt en continu wil delen met mensen... want het is jouw verdriet. Ja, en, en, en dat nu die amnestiewet wet is aangenomen... Wanneer, wanneer hoorden jullie dat? Of zag je het aankomen? Ik, ja, het, nee. zeg maar, het moment dat ze het hadden ingediend... was het voor mij al een slag, moet ik eerlijk bekennen. Ik denk, hoe durf je? Mm -hmm. en maar ik wist, het moment dat hij dat indient... weet je gevoelsmatig... Dat het wordt aangenomen. Omdat het de manier waarop deze man mensen bewerkt. Uh, dat kan kennelijk. En dat doet ontzettend zeer. En ik begrijp wel dat mensen zeggen ik moet doorgaan. Maar dat geldt ook voor al die... Dan, dan, dan moet je geen uh, verschil hebben tussen uh, de slavernij die duizend jaar geleden heeft plaatsgevonden. En de kolonisatie. Schaar dat dat onder één kan. Want die, 5, die 8 decembermoorden zie ik, dat, zie ik ook als zodanig. Ja. Ik dat, dat je zegt van uh, de mensen moeten boeten voor de slavernij. Ook deze mensen voor deze Zemmermoorden moeten boeten hiervoor. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen: je moet het verleden soms ook gewoon met rust kunnen laten. Het is misschien veel beter voor de situatie in Suriname nu dat we het inderdaad laten rusten. Kijk, dat is het argument dat elke keer wordt gezegd. Dan moet ja. je iemand hebben die totaal. Uh, uh, dan heb ik een, pres een president die totaal niet als misdadiger ergens bekend staat, een drugsdealer, een, een moordenaar. Mensen op presidentiële posities moeten in principe uh, uh, vrij zijn van blaan. Ja, maar en dat als er, is deze man niet. Nee, maar als er gezegd wordt, is het is misschien toch beter om het gewoon te laten. Ook als deze man president, want het is beter voor Suriname, voor de verhouding daar. Nou ja, als je kijkt naar het verleden in Suriname... er is nog niks terechtgekomen van nee. Suriname op dit moment. En, en ik, denk, ik denk zeker dat als je uh, de zaak met de decembermoorden... dat werk op een goede manier oplost... Uh, dat je een stap vooruit gaat. Ja. Maar op deze manier, maar ook uit het verleden is gebleken, uh, kom je geen stap vooruit. En als mensen, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van joh, uh, laten we de zaak maar even uh, laten gaan zoals het is, en we gaan gewoon verder. Uh, en dat zijn mensen die waarschijnlijk jong zijn... en die willen waarschijnlijk ook niet anders. En die willen het zo niet. Maar de oude mensen in Suriname... en ik denk kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland... je moet op een gegeven moment wel uh, de confrontatie aangaan... met die, die gebeurd zijn... en ook die dingen uh, uh, oplossen he, ja. voor bepaalde mensen uh, die daarmee zitten. Ik bijvoorbeeld ga, ga niet meer terug naar Suriname toe. Tenminste, ik ben nog nooit geweest sinds ik hier ben. En bewust sinds John dood is uh, of vermoord is, uh, uh, wil ik daar ook niet naartoe. Maar ik wil wel graag mijn kinderen laten zien waar ze vandaan komen. Maar waarom wil je er niet meer naartoe? Nou ja, nee. Ik, ik, ik heb daar geen, eerst geen behoefte aan. En ik. Ik. Uh, ik, ik nee, ik heb er geen, gewoon geen behoefte aan op dit moment. En Asja, hoe is dat voor jou? Nou, ik ben wel terug geweest. Maar, Wanneer was dat? Uh, dat is drie jaar geleden. En dan ben ik met mijn ouders met mijn hele gezin. Um, het, is, uh, het is niet het land wat ik kende als klein kind. De mentaliteit is ontzettend veranderd. De mensen zijn veranderd en zo hoort het ook wel. Alleen, het is niet verbeterd. Het is, ik, ik heb niet de indruk dat ik, uh, waar men het heeft over dat soort tropische landen, mooi, uh, relaxed. Dat is het niet. Het is een hele harde uh, sfeer die er hangt en de zon schijnt... Maar van zon kun je niet leven. Maar was dat toen toch ook nog wel onderwerp van gesprek? Ik bedoel nee, drie toen, jaar geleden. Dit, dit, dit, toen mijn... was al duidelijk dat Boutense vervolgd zou gaan worden. Ja. ja. En, en d, d, d, nou, uh, Mijn ouders die, uh, um, wilden eerst in instantie niet gaan. Maar ze hebben, uh, we hebben een heel gesprek gehad. Van god, we gaan om, om dat nichtje trouwden. Om die reden zijn we met z'n allen naar Suriname gegaan. En uh, we hebben als gezin een hele fijne tijd gehad... Maar eh, ik wist dat dat niet mijn land was. Nee, maar hoe, hoe moeilijk was het om daar weer te zijn? Misschien, hebben jullie het graf bezocht bijvoorbeeld van Jon? Ja, John? dat sowieso. En, ja. en dat was heel zwaar. We zijn ook naar Fort Zelandia geweest. Eh, waar hij omgebracht is. Waar hij is, is omgebracht. Wie wilde daar naartoe dan? Jullie allemaal? Ja. Mijn, mijn ouders ook? Mijn ouders. Mijn vader is weer geweest. Mijn moeder niet. Die kon, dat niet die, die kon dat echt niet opbrengen. Maar dat was ontzettend emotioneel. Te, te zien waar je broer is vermoord, waar je kind is vermoord. En dan de leugens van ze zijn um, op de vlucht geslagen. Dat was niks als je voor het is, ziet, je kunt niet op de vlucht staan. Ik weet niet hoe. Want het is hartstikke klein. Het is echt, het stelt niks voor. Dus um, ja. He, heeft, heeft, dat, heeft dat goed gewerkt voor je ouders trouwens, om daar nog op hun oude dag te gaan kijken en dit weer te ervaren? Um, het, het, het, het, het heeft niet. Het is niet positief geweest. Dat niet. Mijn moeder heeft het niet kunnen opbrengen. Die wilde dat gewoon niet. Maar uh, uh, je kunt het niet afronden. Ik weet wat na, uh, de laatste dag we zijn... toen we aankwamen in Suriname naar het graf geweest. Uh, halverwege onze trip zijn we weer naar het graf geweest. En als laatste, voordat we terugkwamen naar Nederland... zijn we weer naar het graf geweest. En toen uh, hebben mijn ouders afscheid genomen van John. Ja, en dat was niet prettig. Want ze wist, ik kom nooit meer terug. Gewoon het bezoeken van een graf. Dat je weet dat je niet meer terugkomt. Ja, ja dat is. Uh, het is heel zwaar. En hoe heeft jouw vader het nieuws van deze week ervaren? Dat... Heel slecht. Heb je hem al gesproken of ja, gezien? Ja, ik, ik, ik zie mijn vader zoals, praktisch iedere dag. Ik was er gisteren ook. En wat zei hij erover? Hij zegt niet veel. Je ziet een gebroken man het verlies van zijn vrouw. En uh, dan uh, weten, en dat zei hij ook een post geleden tegen mij. Hij zegt: uh, Ik zal dit nooit meer meemaken. Ik zal nooit meemaken dat de moordenaar van mijn zoon berecht wordt. En toen heb ik ook eerlijk gezegd: Pap, nee, het gaat niet gebeuren. Hm. En dat is heel erg voor zijn Ja, zo dat, is, dat man. is heel erg. Ja. Ja. En, en ook deze week, want er komt natuurlijk nog een belangrijke datum: dat is vrijdag 13 april. Ja. Dan doet de Krijgsraad uh, nog uitspraken in deze hele kwestie tegen deze ja. Boutersen... Hm. Nee, ja, ik nee, ik krijg ik, er geen waarde nee, ik krijg geen het ook niet hoor. <coughs> het is mij, maar nee. heel erg. Ik heb toch Kijk, het, het rare is dat bijvoorbeeld mensen als bijvoorbeeld Somut Jaho en Brunswijk gevochten hebben tegen tegen uh, nog. En dat die mensen Bouts gesteund hebben om die amnestiewet uh, door te krijgen. Ja, je blijft een banaanrepubliek. Uh, en ik denk dat Bouts tegen Sommel heeft gezegd... joh, jij krijgt een cocaïne-lijn naar Rotterdam. En Brunswick krijgt de cocaïne-lijn naar Amsterdam. En dat is de deal is zo gesloten waarschijnlijk. En ja, zo werkt dat, denk ik, weet je wel. En... Uh... Ja, dan ben je gewoon teleurgesteld over. Maar goed, jij zei, ik kan daar pas klaar mee zijn als hij is berecht. Dan Precies, is het klaar. Ja, ja. Moeten we dan dit gesprek afronden door te zeggen dat we daar dan nooit terecht komen? Eindigt het zo van negatief? Van mij wel, ja. Ja. Het, het is inderdaad negatief. Maar ik zie, zeg maar, in de toekomst zie ik geen verandering. Nee. Ik, ik, ik hecht geen waarde meer. Ik geloof het niet meer. Het is, uh, ik, ik besef dat iedere keer dat ik denk van, zelfs ik zal dit niet meer meemaken. Eddie? Ik hoop dat ik het nog meemaak. Ik blijf geloven erin. Ik vond het hartstikke goed dat jullie hier het verhaal uh, hebben Dankjewel. willen vertellen. Het verhaal wat inderdaad die vreselijke decembermoorden teweeg hebben gebracht... in een gezin zoals de jullie, hè, uh, het gezin Barboran uit uh, Zoetermeer. Uh, Asja, jij heet trouwens nu uh, helemaal niet meer Barboran, want je heet nu Rambajan. Als jij ik kunt, het uh, goed hè? heb, laten we dat dan toch ook nog maar even vermelden. Dank jullie wel. Graag gedaan. Zometeen op Radio 1 op deze zender BNN Today met Willemijn Veenhoven. Willemijn. De vrijdagavondshow, dat betekent in ieder geval Erik Corton en wie mijn andere gasten zijn. Dat hoor je zo meteen, maar ze zijn leuk. Ze zijn altijd leuk, ze zijn spraakmakend. We hebben het over, natuurlijk over de politieke rellen van deze week. John Leerdam en het gedoe met Leers en Wilders en de kop in de volgerskrant. En was het nou waar, was het nou niet waar? Dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws, Hier is het nou net wel. Radio 1, het NOS Journaal.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 De alternatieve arondeus van de PVV in Noord-Holland gaat niet door. De PVV heeft er geen tijd voor door de splitsing van de Noord-Hollandse fractie. De afgelopen jaren maakte de PVV steeds bezwaar tegen de officiële arondeus tegen de inhoud of tegen de beloning die de spreker vroeg. Er is een belangrijke map verdwenen uit het dossier van Tristan van der Vlis, die vorig jaar in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot en daarna zichzelf. Uit gegevens die de NOS boven water heeft gekregen... blijkt dat al jaren voordat Van der Vlis van de politie een wapenvergunning kreeg... informatie voorhanden was dat hij ernstige psychische problemen had. En in de Amerikaanse staat Virginia is een straaljager neergestort op een woonwijk. De twee piloten konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen... maar ze zouden wel licht gewond zijn geraakt. Het toestel, een F-18 Hornet van de Amerikaanse marine, was net opgestegen. Nou, dat was het nieuws op dit moment.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 sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we met leuke gasten, met mooie onderwerpen en met hele goede muziek. Ja, het was toch wel de week van de politieke relletjes. Geert Wilders, die wil dolgraag van minister Leers af. Tenminste, dat kopte de Volkskrant. En dan was er ook nog PvdA-kamerlid John Leerdam. Die mm. blunderde erop los. Woensdag stapte hij uiteindelijk op. Erik Berton, die wordt hem al even gniffelen, is hier. Ja. Mijn grote vriend. En die heeft weer hele mooie muziek meegenomen. Ja, ik dacht opeens dat de naam Jablabla moest ik, langs. Moest ja, ik, ik een beetje? Ja, dat was die gaat er niet meer uit. Dat wordt het woord nee. van het jaar. Die heeft er overigens geen plaat gemaakt, dus die draai ik niet. Wat dan wel zo'n ongeveer? Ja, een mooi duo uit Maastricht, uh, een mooie goede muziek uit Alabama en de Kijtman Orchestra krijg je van mijn ah, cadeau vanavond. Een nieuwe, ja. Ja. dat is mooi. En uh, NOS op 3 nieuwslezer Bart-Jan Kuhne die is er, die heeft de hele week het nieuws gevolgd... en de meest opmerkelijke uitspraken eruit gehaald. Ja, dat was niet vervelend deze week. En de boodschap was toch vooral wel dat we niet alles moeten geloven... wat we voorgeschoteld krijgen. Het NRC-artikel over Friso bijvoorbeeld, waar niks van waar bleek te zijn. De valse info die uh, John Leerlamp geeft voorgeschoteld. Mauro, die toch niet meteen naar zijn studio hoeft te vertrekken... als we leers moeten geloven. En dan was natuurlijk ook nog de kwestie rond uh, leers zelf. Wie spreekt nu eigenlijk de waarheid? Rutte en zijn vriendjes of de Volkskrant die hij, uh, die bij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 wat? Ja, geen slecht nieuws. Jullie zitten gewoon aan de frietje. Jullie moeten die boel weer aan de praat krijgen. Wij hebben het al verdiend Oh, jullie hebben het al verdiend. Nou. Ja, goed. Jouw telefoon doet het gewoon weer, Erik. Ja, ik zit op te checken, maar hij doet het. Tenminste, hij geeft de dat hij... Heb je, je fouten van? Ja. Ja, ja. ervan? Ja, best wel. best wel. Best uh, wel. Joris Kreugel dan, die is met zijn geluksdubbeltje natuurlijk weer op pad gegaan. Hij ging naar de training van bekerfinalist Heracles in Almelo. Want ze spelen zondag de finale tegen PSV. En ik vind dat de underdog wel dat dubbeltje verdient. Alleen weet ik nog niet aan welke speler. Er staan er zo ontzettend veel. En heel eerlijk gezegd, ik ken ze ook nog niet zo goed. Dus ik ga er nog eens even over nadenken. Zometeen hoor je wie mijn twee gasten zijn vanavond. Maar eerst de sport. Robert Meder, goedenavond. Goedenavond. De nieuwe wielenploeg. Argo Shimano gaat naar de Tour als derde Nederlandse ploeg. Zo'n twintig jaar geleden hadden we voor het laatst drie Nederlandse ploegen in de Ronde van Frankrijk. De reactie van Argus ploegleider Ivan Spekenbrink. Super blij natuurlijk. Onze doelstelling was duidelijk. We wilden op het allerhoogste niveau meedoen. Daar willen we een structurele partij worden. We hebben net een sponsor gepresenteerd die zich daar langdurig aan gecommitteerd heeft. Ja, en als je dan een, een uitnodiging krijgt direct voor de allergrootste wedstrijd in het eerste jaar van dit nieuwe project, dat is geweldig. Ja, er was nog meer uh, verheugend wielernieuws Vanuit Nederlands perspectief dan Thomas Dekker won de slotrit van de Franse Rittenkoers. Circuit cycliste zachte. Ciclist, uh, voor de laatste individuele zeggen van Thomas Dekker... moeten we helemaal terug naar uh, 2007. In die tussenliggende jaren het bekende verhaal positief bevonden. Weg bij Rabobank, veel controversies. Maar Dekker is dus uh, echt weer helemaal terug op uh, de goede weg... bij zijn nieuwe ploeg Garmin. En het Nederlands Davis Cup-team zit op rozen tegen Roemenië. Staan met 2-0 voor. Schorelle en Haarzen wonnen beide hun wedstrijd vrij eenvoudig. In drie sets Roemenië is met een verzwakte ploeg naar Amsterdam geko gekomen. De echte toppers van Roemenië die, die zijn er niet. Hij protest tegen het ontslag van de bondscoach... André Pavel, Thomas Gorel, maal er niet om. Ons doel is de wereldgroep en ja, dan is dit een makkelijkere hoorde om te nemen... dan het echte team van Roemenië. Maar ja, deze jongens zijn ook gewoon heel serieus en willen zich bewijzen. Dus ja, dan moeten wij nog steeds laten zien dat, we daarvan, ja, dat wij beter zijn. Het was wel leuker geweest om bij spreken van Hannescu te winnen. Maar ja, daar doen we nu niks aan. We spelen tegen dit team en ja, we staan nu meteen 1-0 voor. En inmiddels dus al met 2-0 morgen is de dubbelpartij. Tot slot Gert-Jan Verbeek, dat is de coach van AZ. Dat weet, u, weet iedereen wel. Maar hij doet het hartstikke goed. Is nog in de race voor de titel gisteravond als laatste Nederlandse club uitgeschakeld in de Europa League. En dus en daarom genomineerd voor de Rienus Michels Award voor beste coach van het jaar.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 dat gaat niet door. Nee, dat gaat niet door. En he, hij heeft ook gelijk gedaan wat hij net zei. Want hij heeft ook gelijk gebeld en gezegd van nou stop hem maar ergens anders. Maar uh, geef hem maar niet aan <lacht> mij. Nee, maar een jaar. Ja. ja, zo is het. Goed, vanavond meer in langs de lijn om tien uur. Robert, dankjewel. Ja, Erik, dat betekent dat ik even de keel schrap en de neus ophoud, Want dat is het enige. Mijn telefoon werkt wel, maar mijn neus werkt nog niet helemaal mee. We verkouden deze hele week, maar goed. Um, gasten hebben we, maar liefst Rek. twee. Zullen we met de eerste beginnen? Dat is meestal zo. Daar komt hij. Daar komt Je kent hem misschien als ring speaker, als onvervals Twente hooligan, of gewoon als bijzonder scherpe jakhals. Gewapend met een rode stropdas, grote bril en camera, staat hij dagelijks tot zijn enkels in het nieuws. Dol blij dat hij er weer is, want hij is altijd een graag gezien en graag gehoorde gast hier in het programma. Erik Dijkstra. Erik, goedenavond. Hallo. We zaten net nog even buiten de uitzending voor de uitzending naar de Passion te kijken. Heb jij natuurlijk vorig jaar gepresenteerd? Ja. Ja, dat was me wat, hè? Nou, weet je, ik zat gisteravond te kijken... Hè? en toen werd ik alsnog een soort van plaatsvervangend super zenuwachtig. <laughs> ja. dat ik, ik dacht van, ik lijkt wel gek, joh, dat ik dat vorig jaar heb gedaan. Er stond, ik was toen in Gouda en er stonden ook gewoon 15, 20.000 mensen ongeveer. Het was, nu ik het weer ik kreeg weer de kriebels van. Ja, en jij hebt alle teksten uit je hoofd geleerd toen. Ja, want je, je filip Freres, dat zag je ook nu, die, die deed ook deels van de autocue... Ik was daar zo nerveus voor vorig jaar. Dat ik dus wekenlang al die teksten uit mijn hoofd heb geleerd. Dus continuus met mijn vriendin in de auto's. Dat begon ik ook steeds weer. <lacht> dit is het moment dat Jezus weer teruggaat naar de tuin van Gert Daardoor kende ik alles uit mijn hoofd. En daardoor Jullie zijn toen, nog bij elkaar ook. Ja, zeker. Ja, ik wel. heb een hele lieve vriendin. Maar <lacht> daardoor ging ik toen zonder autocue. Uh, maar ik, ik, ik weet niet of ik het nog een keer zou doen hoor. Nee, we gaan het er straks verder nog over hebben. Erik, onze tweede gast. Gast nummer twee. Vroeger, heel lang geleden, toen deze jongen nog een klein jongetje was... maakte hij zijn huiswerk op het Binnenhof. De kamer van Meili Vos om precies te zijn. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke twitteraars... in de Haagse politiek. En natuurlijk vaste gast hier bij BNN Today. Super scherp als altijd. Uh, gekleed in een overhemd en getooid met bril. Politiek commentator Sierp van Linden. Hoi Erik. Ja, de tattoos die laten nog even op zich wachten. Ja, de volgende keer hebben we je rug vol. Er staat er een hele rot iets Heerlijk. mooi op je rug. Zou je dat ooit doen? Of... Tattoos. Ja? Uh, nou, ik, ik heb ooit een keer een waanzinnige vakantie gehad. waarbij een, een man uit Eindhoven praatte over zijn plekplotjes. En uh, die had de mooiste. die had serieus echt hele mooie. Toen dacht ik al van. misschien. Maar ik denk toch dat met mijn uh, blauw-witte overhemdjes. dat het wel erg doorschijnend gaat is. Er zit wel stereo ingeklemd tussen twee in ieder geval getatoeëerde mannen. Dat Zeker. Is het, is het, hey, misschien he, dat het inspireert. He, oh ja, jij ook. Hallo. Ben jij ook Hallo. Ik ben de outsider. Ja. Oh, leuk. Dat gaan we eens even laten zien op de radio. <laughs> Ja, laten dus. we het daar verder niet over hebben. Um, uh, heb je nog nieuws van de week, Sjord? Nou, we mochten het er niet over hebben, maar Erik en ik vonden eigenlijk dat we het wel over moesten toch? hebben. Eigenlijk uh, Natuurlijk over Suriname. Nee, je mag het wel over hebben. We, ja. Het is er net ook ja. er net ja. over gegaan in, uh, in twee dingen. Volgens ja. mij het laatste ja, stukje. Ja, ja, nee, uh, eigenlijk is het toch wel een schande dat uh, de decembermoorden, dat de eigenlijk van de daders wordt gezegd dat ze uh, niet veroordeeld zullen worden, maar dat er wel een onderzoek zal volgen wat er nou gebeurd is. Ja. Dat is precies de verkeerde volgorde. Eerst moet je uitzoeken wat er gebeurd is en dan kijken of je nog wat met die daders kan. En, uh, ja, ik vind het wel echt, serious, echt een heel Diep-dieptepunt dat, dat dit nu zomaar kan gebeuren. En dat geeft toch een beetje aan dat Suriname een bananenrepubliek is geworden. Zag je sprong bij de Wereldraad door? Die, uh, die nee, ik was, die zat in het buitenland. Dus, uh... Ja, die was woedend. Die zat ja. pas bijna in tranen. Nou ja, wel. maar je kan je ook voorstellen dat dat zo, dat dat zo is. Ik bedoel, er zijn 15 mensen vermoord. Weliswaar in 1982, of dat was het lang, lang geleden. Maar als ik beelden zie van mensen uit Suriname, maar ook uit mensen, laten we zeggen in Amsterdam, op Surinamers die in Nederland wonen, uh, uh, die in Amsterdam geïnterviewd werden, die gewoon zeggen. Ja, hou nou eens op en dat gezanik erover, dat is al, dat is al 30 jaar geleden... En dat is Denk natuurlijk ik... ook tekenend voor hoe Daisy Bouters aan de wind is gekomen. Ja. Die, die, die leunt heel erg op jongeren. En die jongeren die hebben massaal, dat dus zie je in allerlei peilingen zegt Nou ja, wat uh, Daisy Bouterse in het verleden heeft gedaan, is ja. zo boeiend. Het gaat om het nu en wat hij hier nu voor dit land. De werkgelegenheid stijgt, de sigaretten worden goedkoper. En dit moet vergeten worden. Ja, maar het is uh, heel, zo lullig licht. Jawel, dat... ik, ik vind het ook heel erg. Maar wat ik wel uh, interessant vind, en de SP pleit daar nu heel erg voor. Is dat in de jaren 80, en met name tenzijde zijde van die koep in 1980, heeft Nederland een heel de schimmige rol gespeeld. Zeker, hè? Nee, maar absoluut. En er zijn nu ook Surinamers die zeggen van ja, joh, laten we dat ook eens uitzoeken. Ja, Hè, dat, wat, bedoel, ja, wij zijn nu wel uh, politiek verontwaardigd daarover, terecht. Dat is wel eigenlijk 30 jaar te laat. Nou, ik, wat, ben, ik ben er niet en zozeer politiek verontwaardigd over. Nou ja, ik ben, ben verontwaardigd er nog in Den Haag overal. Ik, bedoel, ik vind ja. het Maar ik vind dat is ook wel interessant om eens te bekijken. Hoor, wat wat, wat, wat onze rol daar ooit was. En Dat Tuurlijk. gebeurt geloof ik ook. Nu is dat inzet van een diplomatiek conflictje geworden. VVD stelt voor om die documenten van de betrokkenheid van Nederland... of eventuele betrokkenheid... Ik heb die... begrepen dat het net bepaald was om dat voor 60 jaar nog te bevriezen. Of zo, dat oh, het ja, nou ja, zou dit iets gaan vertragen. Maar je had de strijd ervoor. Nee, niet 60 jaar. Jaar. Uh, ja. Dat zou nu een nu, ja, kwestie van jaren kunnen zijn. De verontwaardiging is voor mij is een persoonlijke verontwaardiging. Ja, nee, maar over het, de ik deel dat helemaal iets... uh, nou nou ja, Volgens mij ja. is heel Nederland rood. Ja, ja natuurlijk. Ja, maar de goede, ik bedoel, uh, hij, hij gaat heel ge, ja. erg Frans Giano op bezoek en Chavez staat ook met open armen op hem te wachten. Ja. Dus, ach, die verontwaardiging is maar selectief. hoor zo hier. Goed, voor velen hier aan tafel is dus het nieuws van de week. Ja. Uh, Erik? Ja. Today. Je moet weer de een de ja. <laughs> Ik zit Achter de week. Ja, een ja, punt achter de week. Er even. staat hier een eerlijke bak rauwkost, namelijk denk ik ga aan de wortel. Maar ik moet uh, vertellen. Ja, ik ga iets leuks vertellen. Want ik heb uh, uh, uh, een duo waar ik een aantal jaren <kuggen> geleden, volgens mij is het al drie jaar geleden, uh, kreeg ik een plaats van in handen. Misschien al wel vier jaar geleden een plaats van in de handen. dacht ik dacht, oh leuk, het heb ik ze opgebeld. En toen hebben we zijn singeltje samen gedaan. Dat heb ik dan geproduceerd. En wat zij geschreven hadden. Want uh, deze Johan en Digna, die samen opereren onder de naam Jodie Moon, komen uit Maastricht, uit Maastricht Um, en zijn allebei... Zij heeft een fantastische tuin. Hij is een briljant gitarist. En zijn een stijl. En werken uh, alle, dus, uh, samen aan die muziek. En ze hebben een tijdje wat, wat artistieker platen gemaakt. Maar ze zijn weer terug bij het echte liedje wat mij betreft. Artistieke platen waren ook niet erg. Maar die durfde ik niet als op de radio te draaien. Dit wel. Het is dus een heel goed liedje. Money in our pockets. Dit is Jodie Moon.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 Helemaal Oet opgenomen in New York, gemasterd in New York door Kevorkjens, een hele belangrijke master. Klinkt namelijk, ik vind het echt waanzinnig mooi. Klinkt en mooi. Ja. Money in our pockets hoorde je van Jodie Moon. Bartjan, het eerste onderwerp van vandaag. Ja, deze week moest de vervanger vervangen worden. John Leerdam, PvdA-Kamerlid, tot woensdag even de vriendelijk lachende Vara 3FM-verslag even te woord staan. Leek toch niet zo'n heel moeilijke opgave. Zeker omdat het ging om de zeer actuele kwestie rond Jael Diablabla, natuurlijk. De Haagse straaterrorist, Jael Jablabla, komt vervoeg vrij door een vormfout van het OM. Dan zijn we toch de weg met z'n allen kwijt. Jael moet er gewoon terug die cel in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 Nou ja, ja zo leidde een onschuldig radiospelletje bij Giel op 3FM. John Leerdam langzaam naar het ravijn. Tweede Kamerlid John Leerdam heeft zichzelf in een radioprogramma... behoorlijk te kijk gezet. Nou, een behoorlijke uitgeleider van Partij van de Arbeid... Kamerlid John Leerdam in de ochtendshow van 3FM. DJ Giel Belen. Hij begint toch wel met uh, een blunder van het formaat... die op naam komt van PvdA-Kamerlid uh, ja, John Leerdam. Ja, had er misschien nog een draai aan kunnen geven... waar het niet dat Hella Hek die dag naar zijn toneelvoorstelling kwam kijken... met haar smartphone op zijn. Ik ben van RTL Nieuws. Ja. Ik hoorde in het stuk dat uh, u zei van uh, um, op een van de teksten was uh, met liegen bereik je alleen dat de waarheid niet bereikt wordt. Maar hij is vandaag ook een beetje zitten liegen. Kijk, shit happens, yeah. we take it from there, en nu naar morgen, en dan gaan we gewoon weer aan de slag. Ja, ja maar een beetje slant was het wel. We gaan gewoon lekker aan de slag. Gewoon lekker aan de slag, mooi niet dus, want de verslaggever van Giel deed er nog een schepje bovenop. A, op Glenn en de koekoeks, moeten zij nog wel zo'n podium krijgen bij de Nederlandse publieke omroep met zo'n controversiële teksten? Als ik hem hoor op de radio, dat klinkt het dat hartstikke leuk. Ja, Glenn en de koek, ook is best een goede naam voor u, bent of niet, Erik? Maar, maar ook dat was een oh, verzins. Ja. Nu kletsen politici wel vaker uit hun nek, maar dit was de druppel. En Diederik Samsom kwam diezelfde dag nog met deze mededeling. Ja, John Redam heeft na de uitzending van 3FM geconcludeerd dat hij niet langer geloofwaardig als kamer, Kamerlid kan functioneren. Hij heeft dus zijn tijdelijk Kamerlidmaatschap meteen neergelegd. En ik vind dat een moeilijk een moedig en een verstandig besluit dat ik respecteer. Ja, exit dus voor John Leerdam. Maar opmerkelijk bij deze kwestie... Leerdam is zeker niet de eerste politicus die er vol in gaat. Boris Jeltsin, hè? Die is toch al lang dood? Nu lees ik meneer Roemer vanochtend in de krant... Uh, en het was gisteravond ook al in alle, alle journaals... Uh, Boris Jeltsin wil asiel verlenen aan Moammar Gaddafi. Wat, wat denkt u dan als u zoiets hoort? Ja... <laughs> Altijd al een beetje een rare man geweest. Ja. Uh, kijk, uh, Karafje moet gewoon terecht staan. En dat moet, uh, wat mij betreft, in eerste instantie uh, in Libië zelf gebeuren. Ja, maar, maar Boris Jeltsen zegt heel duidelijk in het openbaar: uh, maar, maar, ik sta aan jouw kant. Uh, wat denkt u dan? Ja, dat is heel vreemd. Er zijn verkeerde mensen die verkeerde mensen binnenhalen. Ja, en als je dat hoort, dan denk je... dat zal toch echt niet de enige reden zijn geweest... Siebert, dat John Leerdam moest opstappen. Ze wilden gewoon van hem af bij de PvdA. Uh, wel beschouwd was hij eigenlijk nog helemaal niet echt fulltime Kamerlid. Hij, uh, omdat Joko Hen was vertrokken, was Meerte Hilkens kamer. Maar je hebt heel veel zwangere vrouwen binnen ja. de Partij van de Arbeid... op dit moment, Sharon Dijksma, uh, Meerte Hilkens... die ook weer uh, een ander aan het vervangen was. Dus daarom kwam John Leerdam erin... Ja. Een, een, een Kamerlid dat al acht jaar in de Kamer heeft gezeten. was een cultuurpauze binnen de Partij van de bepaalde Hij bepaalde een beetje welke kunstinstelling wel of niet een, een subsidie kreeg. Maar hij stond al zo laag op de lijst... dat ze hoopten dat hij er nooit in zou ja, komen. Als succesvol... ongeluk... Ja, als je succesvol uh, bent en je hebt acht jaar in de Kamer gezeten... dan uh, douwen ze je niet achterin uh, de dertig uh, op een lijst. Dus dat gaf al genoeg aan dat ze uh, dat eigenlijk niet zo zagen zitten. Ik hoorde dat jij een gat in de lucht sprong toen je hoorde dat hij weg was. Nou, ik, ik uh, het erge, eigenlijk een van de eerste dingen nadat... Job Cohen was vertrokken, was eigenlijk, dacht ik, oh nee, God, uh, komt, komt die John Leer dan de Kamer in? Ik heb namelijk een ongelooflijke pest aan Kamerleden die um, inhoudelijk slecht zijn... Uh, en twee, ik heb een hekel aan mensen die uh, persoonlijk gewoon niet zo prettig zijn. En uh, ik ben daar misschien wat bevoordeeld in. Maar ik heb zelf ook wel eens in mijn privéleven... Um, toch ook wel eens wat uurtjes met John de dan mogen, mogen doorbrengen. En, ik kan me en dat was yes. niet gezellig. Dat was en niet gezellig. En uh, daar kwam eigenlijk een beetje hetzelfde in naar voren... Uh, als wat hier gebeurde, het uh, Jabalaba. Uh, en en uh, daarom kon ik me dit ook heel goed te voorstellen. En hij zet zich ook ongelooflijk verpaald. Het was toevallig net de dag ervoor had hij een voorstelling uh, gegeven. Hij is namelijk dramaturg. En daar kan de letterlijke quote in voor. Het enige dat je met liegen bereikt. is dat de waarheid ja, niet meer gehoord wordt. Dat niet ik niet anders dan. Maar wat heb jij nou persoonlijk met John Leerdam meegemaakt? Nou, ik zal er niet alles over zeggen. Maar ja, wij, nou, wat hij, hij zat er betrokken bij een, uh, een jongerenclubje. waar ik ook bij heb gezeten. En daar heb je dan. iedereen wordt daar jaarlijks dan, noemen ze dat. <lacht> um, en dat, dat klinkt. Heb je iedereen hoe smerig ja. dat klinkt? <lacht> is ik, uh... dus ik ben alles gewend. Uh, ik krijg hier een strik op. Ja. <lacht> Maar uh, dat betekent eigenlijk dat je een soort van ja, uh, psychologisch gelezen wordt door de beste man. Hij kan dat ook best wel goed. Uh, hij raakt je aan, uh, gaat met je praten en kijkt dwars door je heen. De een vindt dat hartstikke leuk. Ik, uh, ik vond het persoonlijk heel vervelend. En ik vond dat hij dat op een heel vervelende wijze deed. Dat heb ik hem toen ook gezegd. Waarop hij um, ja, eigenlijk nog, nog harder erop inging. Um, maar hij zat en... de boel een beetje bij elkaar te verzinnen. Daar kwam het op neer. Mm, niet helemaal. Maar het was wel zo dat... Ja, je, je bent je bent ik bent het niet ontzettend met de John hier dan? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. En, maar het is wel zo dat ik, dat ik ja, daar al wel zag... dat ja, Sorry, ik vind, het, ik vind het eigenlijk heel moeilijk yeah. om het, een, een, een, op, op tv te zeggen... omdat het wel in een, een, een privé-moment zat. Maar het is wel zo dat ik daar heel erg duidelijk voelde... Uh, dit is niet een Tweede Kamerlid. En okay. dit, dit is een man die het niet... Het is een theatermaker, hè? Het is, het is een een de, even lullig gezegd, maar het is een theatermaker. En, en, en dat, maar heeft, dat bij, ja, was een beetje jom daar. No. In Amsterdam heeft hij jarenlang bij gezelschap gezeten... en dan maakte hij voorstellingen... en via de Partij van de Arbeid de politiek ingerold... Wat ik het erger aan vind als ik er zo naar kijk, is dat ik denk. Um, uh, in die voorstelling zit dan het woord liegen misschien, maar hij, hij liegt niet. Hij wauwelt mee. Ja, uh, en dat vind ik misschien nog veel erger, want hij wauwelt mee zonder kennis van ook zaken. Dat is echt onnodig natuurlijk. Zeg gewoon. Ja. Ze zeggen gewoon: ik weet niet over wie, wie ja, het ik ja, heb niet meegekregen. maar, mee maar daar verzint hij natuurlijk allerlei zaken. Een ongelooflijk onzekerheid, onzekerheid kennelijk. Nee, John Leram is, is een heel, heel ijdele man. Ja, dat is die het. doet, kijk, ik loop ook wel eens met een microfoon rond op het binnenhof. En John Leram doet overal aan mee. Ik ken hem niet zo goed als iemand ja. hem kent, hoor. Ik vind hem niet onaardig op zich. Maar hoe bedoel je, overal mee aan allerlei... Overal al mee. Kijk, je hebt ook een Kamerleden. Ik vraag altijd voordat ik ga draaien... God, mag ik iets vragen hier en hier over? Ja. En sommige mensen zeggen... Nee, joh, dat is mijn portefeuille niet. God, daar weet ik niks van. John, leer hem. Alles. Alles waar je hem vraagt, doet overal mee. Je had toen ook zo'n het binnenaf van Ja. Daar stond John Leerdam in zijn eigen kamer Altijd, te springen... met een carnaval steken op, weet je, dat is van zo'n laag niveau eigenlijk. Maar hoe en, kan zo iemand dan in godsnaam daar op die lijst komen? Nou, ja, natuurlijk ja, zeg maar. dat de Antilliaanse stem vertegenwoordigt. Um, ook omdat in de vorige kamerperiode dat uh, de eilanden uh, de Nederlandse gemeentes werden. Dus daarom was, waren er ook wel mensen nodig die daar een beetje verstand van hadden. Maar ze ja. hebben geen normale mensen van Antillen? Nou, daarmee zeg ik dat hij abnormaal is. Maar, nou ja, euh, nou, in ieder geval niet gesprek, feit, feit, gesprek is, voor de feit is dat hij maar 3000 voorkeursstemmen had. Dus kennelijk had hij binnen die gemeenschap. Oh, geen geen grote, grote had, steun. Nee. Uh, maar dat is wel, denk ik, een van de overwegingen geweest om hem op die lijst te zetten. Ja. Dus, dus um, het verhaal van Samson, uh, hij heeft even goed nagedacht en kwam tot de conclusie dat hij dat dat hij gaat. E geloofwaardig was. Ik weet je glimlach op uh, de, het gezicht van Diederik Samson hebt gezien, maar volgens mij sprak het boek tegen. Ik kan ja, me niet me voorstellen dat hij daar blij mee was, was, hoor. Ik kan me niet voorstellen dat, die, dat Samson daar blij mee was, dat je. Het zou, Laten ik, niet, ik, dat of dat hij Nee, met, met, met wat er met Leeram gebeurde. Nee, dat denk ik niet, maar ik vond het wel een strakke actie voor van Samson. Ik vond het wel strak van Samson, weet je wel? Dat is de nieuwe leider daar die zegt meteen bam, dat kan hij. Ja, maar het is wederom een teken van deze partij dat er gewoon een x aantal mensen in zitten die niet kapabel. Zijn voor hetgeen waarvoor ze daar ja. horen te zitten, en dat, is, dat vind ik doodzonde. Vind maar, ik echt dat het levert ja. weer een, in, de beeldvorming iets, in de beeldvorming van, van die partij Zoals iets heel slechts gevoel. op. Ja. Maar ja. hebben zij zo'n ongelofelijke moeite, mensen, uh, uh, uh, om uh, um goede mensen te krijgen? Want dat lijkt nu een beetje, want de, de volgende die hem opvolgt is waarschijnlijk Margot Kranenveld, ja. oud lpfer er kan ik ook nog wel uh, Ik wil liever zeggen <laughs> dat er iets mis mee is, maar op, op zijn minst een opmerkelijke overstap. Ja. Nou, en ook. Die staan met alle respect ook wel een beetje achteraan in de rij uh, op de lijst. Oud-LPF heeft vorige Kamerperiode niet heel erg veel indrukwekkend op uh, onderwijsgebied uh, neergezet. Um, dus ja, dat, ook, ook dat is niet zo. Maar het is wel zo natuurlijk: Nederland leidt aan een totaal politiek HR-probleem. Er is laatst een onderzoek geweest. Voor alle politieke functies die in dit land er zijn, zijn er twee kandidaten. Alle, dus hm. uiteindelijk heb je als je nu aanmeldt bij een politieke partij heb je 50% kans dat je burgemeester, wethouder, raadslid of Kamerlid kan worden. Nou en dat tekent wel echt een bloedar, of, ja, dat, dat geeft wel een bloedarmoede in de politiek. Dat echt ja, dit soort mensen kunnen daar ook in komen. Heel makkelijk. Ja, en dat geldt trouwens niet alleen voor de PvdA, hoor. Nee, ik vind nee, absoluut nee, nee, nee. niet. Dit geldt dat voor van die 150 hele Kamerleden zitten er voor mijn gevoel ook wel 60 tussen... waarvan ik denk van, ja, die zijn echt met alle respect... Kijk, in het verleden het check met de LPF. Dat, was natuurlijk, dat, dat, ja, moest, blijk, dat moest toen snel, maar... dat Jawel, de, de hele PvdA-fractie, dat is ook niet nee. uh, ja. het uh, Rut heeft nog in het uh, regeerkort, staan natuurlijk... dat de Kamer naar 100 zetels gaat. Dus wat dat betreft kan het dan prima. Ja, wat helemaal niet zo gek idee is. Ja, wat let je? Dan zijn er drie kandidaten per functie, je. Maar goed, het was dus uh, Samsung heeft zijn, heeft zijn kans afgewacht om eruit te knikkeren... en dat heeft hij bij deze beide handen gegrepen. Ik denk dat hij niet eens moeite heeft hoeven doen... maar dat hij wel gewoon heel blij was. Ja. We gaan het zien hoe die Margot Kranenveld het gaat doen. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Uh, zometeen nog veel meer BNN Today uiteraard. We hebben het over, um, over natuurlijk le Leers. Het hele gedoe met Leers, de Volkskrant. Je kan het niet gemist hebben. Hoe zat het nou We hebben wat... Uh, wat mooie theorieën die zo meteen over tafel gaan. Um, mooie muziek natuurlijk, Kyteman onder andere, ja, Erik, wat ja, meer? ja, zeker. Ik heb een leuke Belgische jongeman, die ik ook niet ken, maar waarvan ik het singeltje hoorde, dacht ik, dat is leuk, dat is vrolijk en gezellig. Ja. Ook nog gezellig, Erik en gezellig, jawel. <laughs> um, en uh, ja, ik heb van alles nog wat bij, maar die in ieder geval, Kyteman en Jim Cole krijg je sowieso. En dan uh, zit ik nog even te kijken naar de laatste punten. Vodafone hebben het sowieso over. We hebben het natuurlijk even nog over de passion van gisteren. Zeker. Het, uh, uh, het hele verhaal over de homo's die nu bloed mogen geven. Er zijn ook wel aardige punten tegenin te brengen. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws met Nanet Wel.